Evangelie van Jezus Christus is het koninkrijk van God. Hij deed niets anders dan in Interel verkondigen het koninkrijk van God. Vader is God en de Zoon van God wordt de machthebber over het koninkrijk van God. Wat dadelijk ook wereldwijd zal functioneren. Dus het gaat over het evangelie van Jezus Christus, van Yeshua de Messias. Dat is het koninkrijk van God. Ik heb het maar bovenaan het scherm gezet. Het koninkrijk van God. Nou kan het haast niet anders, dat waar je de Bijbel ook openslaat, gaat het over het Koninkrijk van God. En zeker waar je het Nieuw Testament openslaat, ja het gaat alleen maar over het Koninkrijk van God. En alle toeleidingen daartoe om daar weer zicht op te krijgen. En van waar Yeshua eigenlijk de grootste prediker was. Terwijl hij zelf ook degene was met wiens bloed de prijs betaald werd om uiteindelijk dat Koninkrijk van God weer op te richten. Ik heb gekozen voor Lucas 17 om daar vanmorgen met u doorheen te wandelen. En daar staat in vers 20 op de vraag van de fariseeën. Wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Yeshua hun en hij zei, het Koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is. Zo, dat is een heftige. Hoe vaak zijn we niet geneigd om maar te zoeken, te zoeken, tot we kunnen uitrekenen. Nou, dan komt hij volgend jaar op die datum. Maar deze uitspraak van Yeshua is hard en duidelijk. Als we dus de neiging hebben om dat te doen, dan zou het woord van Yeshua moeten zeggen... het koninkrijk gods komt niet zo dat het te berekenen is. Hij zelf heeft gezegd dat hij niet weet wanneer het komt... Want hij wacht op de instructies van zijn vader om uitgezonderd te worden om de heerschappij op zich te nemen. Het koninkrijk gods moet opgericht worden. En het wordt pas opgericht, het koninkrijk van God, als de rechtvaardigen zullen opstaan uit het graf. Dat is op de dag dat Yeshua komt, de doden zullen opgewekt worden. We zullen hem tegemoet gaan en met hem heersen duizend jaar, zegt hij. Dus we kijken uit naar de opstanding uit de dood. De opstanding uit de dood is ook de basis van het evangelie van het koninkrijk van God. Want Adam en Eva zijn door hun zonde aan de dood onderworpen. En die keken al uit naar hem die komen zou die hun weer uit die dood zou kunnen verlossen. En dat is Messias. Dus zowel Adam en Eva kijken vooruit op hem die komen zou, opdat ze uit de dood zouden opgewekt worden. En wij kijken terug op wat Yeshua gedaan heeft en we kijken verder wanneer die terugkomt. Want de opwekking uit de doden is aan het einde van de tijd als de Heer komt. Eén ding duidelijk voor vanmorgen. Het Koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is. Dat is gewoon helder en duidelijk. Valt niet anders uit te leggen. Ook zal men niet zeggen. Zie, hier is het of daar. Dus wat gaan we niet zeggen? Wij gaan niet zeggen, zie, hier is het of daar. Gaan we niet zeggen. Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u. Ik vind hem schitterend. Wij kijken natuurlijk heel ver op naar het Koninkrijk van God, wat uiteindelijk definitief opgericht wordt. Maar Yeshua die zegt, het Koninkrijk Gods is bij u. Amen. We zitten hier met tussen 40 en 50 mensen. Hij zegt duidelijk, zie het koninkrijk gods is bij u. Zult u hem houden? Als iemand vraagt, joh, waar is het toch het koninkrijk van God? En bij u? Ja, dat klinkt een beetje heftig. Denk erover na. Dat woordje bij is eigenlijk een beetje vervelend vertaald, vind ik. Het woordje bij u staat entos en dat betekent binnen. Het koninkrijk van God is binnenin u. Het heeft te maken met je hart of dat verbonden is met de woorden van God, want het zijn de woorden van God die bepalen hoe het koninkrijk van God geregeerd wordt. Daar hebben wij ons aan overgegeven. Die woorden van God die zijn in ons hart gekomen en we hebben gezegd, ja dat is de weg. Het heeft ons veel schade gekost om uit onze traditionele kringen te komen en een andere weg te gaan. Want de mensen zeggen, je bent gek geworden, je bent wettisch, je bent, ben je jood. Afijn, ze hebben de meest dwaze dingen. We zijn geen joden geworden. We hebben een koers gaan varen zoals God het zegt in zijn Koninkrijk van God. En ik wil het benadrukken, want zie, het Koninkrijk Gods is bij u en dat betekent het is binnen in u. Dus wil iemand weten over het koninkrijk van God, dan zou je eigenlijk al kunnen zeggen dat is bij mij binnenin. Het is in mijn hart. En als het koninkrijk van God binnenin je hart is, dan zullen de mensen het wel zien aan je handelwijze, tot die in overeenstemming is met de regels van het koninkrijk van God. Daarom hebben we alle dwaling, met alle respect, mogen loslaten, we hebben ons omgedraaid en we zijn de weg van Torah gaan wandelen, zoals God het in zijn Torah zegt, om binnen dat koninkrijk van God te leven. Hij zei, er zullen dagen komen dat gij zult begeren, een der dagen van de zoon des mensen te zien, en gij die niet zult zien. Er komen dus dagen dat je zal begeren een van die dagen van de zoon des mensen te zien. En je zult ze niet zien. Nou kan dat natuurlijk wel gelden voor de tijd dat Yeshua sprak. Want die mensen sterven natuurlijk allemaal. Maar er zijn er waarschijnlijk ook een hoop die dus niet opstaan in de opstanding van de rechtvaardigen. En het niet zien. Omdat ze hun leven verder geleid hebben in goddeloosheid. Of de weg kennende en hem niet hebben gewandeld. Want er is natuurlijk wel een duidelijke zaak waar we keuzes moeten maken. Wandelen we de weg van de Heer naar zijn Torah of doen we het niet? Nou, naarmate dat je inzicht krijgt, krijg je ook het vermogen om te zeggen... ...haha, die weg die ga ik. Ook al zeggen mensen rare dingen tegen je. Nou zegt hij dat je zal begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien. Wonderlijk is dat, hè? Wie is de Zoon des Mensen? Dat is Yeshua. Op andere plaatsen staat de Zoon van God... Wie is dat? Dat is Yeshua. 40 keer wordt de uitdrukking zoon des mensen gebruikt in het Nieuwe Testament. En 80 keer wordt de zoon van God gebruikt in het Nieuwe Testament. Maar nooit wordt er gezegd, hij is God. Dat even de tussendaak is. Gaat de preek niet over, maar dit is wel belangrijk. 40 keer zoon des mensen, 80 keer zoon van God. En dat is die. Zoals God ooit sprak... Om Adam te scheppen, sprak hij, hij nam stof en bouwde het lichaam van Adam. En toen hij zijn geest daarin gaf, hadden we de mens, Adam. Dat is de eerste. Yeshua is onze tweede Adam, eigenlijk onze laatste Adam. Ik geloof niet dat er na Yeshua nog een ander komt. Hij is de laatste. Toen vader sprak tegen de maagd Maria, uit u zal mijn zoon geboren worden is het logisch dat deze, dit meisje zegt, hoe kan dat? Ik heb geen man bekend. Nee, zegt hij, wat meer kracht over jou zal komen, wat uit u verwekt zal worden, dat is gino maar, verwekt zal worden, wat het begin zal zijn van dat kind. Hij is niet geïncarneerd als een eeuwigheid bestaand wezen. Hij is door het spreken van God verwekt in de buik van Maria. Zegt Maria daarna, bij geschiet, naar uw woord. Dus toen de woorden van God Maria bereikte, heeft deze zuster gezegd, mij geschieden naar uw woord. En zo werd ze zwaar. Daarom is hij de zoon van God. Hij is dus niet zomaar een mens zoals u en ik. Hij is verwekt door Yahweh zelf. Daarom is hij rein. Wij zijn verwekt door onze aardse vaders. Wij hebben dus uh, genen meegekregen van zondige sterfelijke mensen. Maar Yeshua is verwekt door zijn vader, onze God, Yahweh, door het spreken. Op dezelfde wijze, toen hij Adam formeerde uit het stof, heeft hij verwekt, Yeshua in de maagd Maria. En men, vers 23, men zal tot u zeggen, zie, daar is het. En zie, hier is het. Uitroepteken. Het is een geroep, ze zullen tegen je zeggen. Hier is het. Of daar is het koninkrijk van God, want daar gaat het over. Gaat er niet heen, loop het niet na. Dus al die mooie predikers, hoe groot hun samenkomsten zijn, stadions vervuld. Ze kennen de Torah van God niet. Want dan zouden ze ook naar de Torah leven, zijn sabbatten en zijn feesten onderkennen. Want dat zijn de feesttijden van bij onze schepper. Dus zegt hij, het koninkrijk van God het is hier of het is daar. Ga er niet heen, loop het niet na. Is die duidelijk? Simpel kan ik het niet zeggen. En wie spreekt die woorden? Dat is Yeshua zelf. Het is zijn getuigenis. Hij zegt, gelijk de bliksem flitst... en van de ene kant van de hemel tot aan de andere kant licht geeft... zo, met een nadruk erop, zal de zoon des mensen wezen op zijn dag. Kunnen wij ons een voorstelling van maken? Als we naar buiten zouden kijken dan zou dat een helderheid zijn van helemaal links tot helemaal rechts. Dan zeg je, mijn God, wat gebeurt er? En wat zullen wij zeggen? Daar komt onze Heer, Hij zal ons zalig maken. Ik denk ook niet dat we direct zullen zeggen, oh Bergen bedek ons, heuvels, oe, geef me een schouwplaats. Wel nee, we zijn voorbereid Hem te ontmoeten. Daarom staat er ook geschreven dat als de rechtvaardigen opgewekt worden uit het graf, zullen ze hem tegemoet gaan in de lucht. Niet om naar de hemel te gaan wonen, maar om met hem te landen in Israël. En daar vandaan zullen we regeren en heersen met hem gedurende duizend jaar. Wonderlijke ervaring, wat we lezen in openbaring. Zo zal de zoon des mensen wezen op zijn dag. Maar... Eerst moet Yeshua veel lijden, hij moet verworpen worden door dit geslacht, zegt Yeshua. Waar zijn discipelen bij staan, waar alle mensen bij staan die hem volgden, die mensen die er bij hem waren die genezen werden, ze hebben daar Yeshua ontmoet. En velen waren hem die hem herkenden als Messias, als zoon van David... En ze werden hersteld en genezen. Daarom was hij ook Messias. Daarom lopen wij ook niet even rond door de stad en zeggen we, we gaan even naar een ziekenhuis, dan gaan we de zieken genezen in de naam van Jezus. We hebben natuurlijk allerlei gedachten gehad vroeger daarover. Maar dat was niet zoals het bedoeld is. Yeshua heeft zijn Messiaskracht, die hij van God ontvangen had bij zijn doop, de volheid van de geest, heeft hij alle macht gekregen, heeft hij toegepast voor degene die hem hoorden. Hij heeft zelfs zijn kracht niet gebruikt ten eigen water. Anders had hij ons niet gelijk geweest. Uitgenomen de zonde. Nou, hij moet eerst nog verworpen worden door dit geslacht waar hij het over heeft, waar hij mee spreekt. Dat is het volk van Israël. En als we het verder trekken naar ons toe, ook voor ons. Hij moet verworpen worden door dit geslacht. Ook vandaag nog zijn er mensen die Yeshua verwerpen. Ja triest, er zijn er ook die hem aanvaarden en in zijn weg van Torah gaan wandelen Lukas 17 vers 26 dan zegt hij gelijk het geschiedde in de dagen van Noach He, dus gelijk even zo zo zal het ook zijn in de dagen van de zoon des mensen, dat is de dag dat hij komt op de wolken van de hemel waarin u zal zeggen mijn God, heer Yeshua u heb ik verwacht, u gaat ons redden dan zullen de anderen moeten vluchten. En wij zullen niet vluchten. Daar gaan we vanuit. Gelijk geschiedde bij Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de zoon des mensen. Wat doen we in die dagen? Bij Noach was het zo, ze aten, ze dronken, ze huilden, werd het een huwelijk genomen, tot op de dag dat Noach in de ark ging. Dadelijk met Jezus hetzelfde. Alle mensen zullen eten, drinken feestvieren vieren. Totdat hij hier komt. Precies zo. En dan komt bij Noach. De zonvloed die hen alle verdelligde. Ik vind het een verschrikkelijk woord. Het woord verdelligen. Dat heb ik altijd bij mezelf over muizen en ratten gehad. Dan haal je ratten verdelligen. Opdat je ze uitdelligt. Maar ditzelfde woord wordt hier gewoon gebruikt. Ze worden verdelligd. Toen de zonvloed kwam. ...werden allen verdelligd. En dan komt hij nog een keer in vers 28... ...op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot. Kent u hem? Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten en ze bouwden... ...precies als in de dagen van Noach. Dus zowel Noach als Lot worden door Yeshua erbij gehaald... ...om te laten zien hoe die dag is als hij komt. Bereid je erop voor dat je je Heer kan ontmoeten. Maar op de dag waarop Lot met vrouw uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Komt hij weer, verdelgen. Verdelgen is echt uitroeien. Dus toen Lot vertrok met zijn vrouw, werd Sodom en Gomorra verdelgd. Hoe ging dat ook weer met zijn vrouw? Ze mochten niet omkijken. En toch, haar hart was zo in het zondige Sodom zo verweven... dat ze toch keek en zo bleef ze staan. Dat is triest. Dadelijk gaan we nog een voorbeeld krijgen... hoe we moeten reageren als die komt. Als we op het dak staan of dat we in de tuin staan. Dat het heel goed uitmaakt wat we gaan doen. Ook in vers 30 van hoofdstuk 17... Weer op dezelfde wijze zal het gaan op de dag waarop de zoon dus mensen geopenbaard wordt. Precies hetzelfde. Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, dat is logisch natuurlijk, Ga niet naar beneden om het te halen. En wie in het veld is, evenzo, hij keren niet terug. Dus ook al heb je een flesje en je staat op je balkonnetje en je ziet het in één keer gebeuren, ga niet naar binnen toe om je huisraad te halen. Nee, je gaat van je balkon af. Oef, dan kan je die hele huisraad niet meenemen. Ik zie me al met mijn drievoude drie bankstel uh, vertrekken tot de heer zegt: wat kom jij doen? We gaan het lezen wat er gebeurt. Ga niet naar beneden om het te halen en wie in het veld is even zo, hij keren niet terug naar zijn huis te hollen om nog even wat te halen. Nee, dat is het finale punt voor iedereen op de plaats waar die is. En het is als een enorm licht wat flitst over de hele aardbol heen, van uiterst links tot uiterst rechts, dat zal de heerlijkheid van onze Messias zijn. Maar de kinderen gods die zullen het herkennen. Want ze zijn getraind en geoefend in het lezen van zijn woord. En we kennen zijn belofte. We zullen onze handen uitstrekken. Daar is onze Heer. Hij gaat ons zalig maken. Er zal een grote verdrukking zijn over aarde. Wie weet waar we in terecht zullen komen. Dan zegt hij nog een keer. Denk aan de vrouw van Lot. Ja, eigenlijk willen we helemaal niet aan vrouw denken. Maar denk nou aan die vrouw van Lot... Waarom zij in zoutpilaar werd? Denk eraan. Ieder die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. Maar in ieder die het leven verliezen zal, die zal het vernieuwen. Prijs de Heer. Ook wij zijn tot waarheid en tot erkenning van waarheid gekomen. En we hebben eigenlijk keuzes gemaakt... Los van onze lieve vrienden kennissen, familie. Wat dan ook om de weg van de Heer te gaan. En velen van ons hebben het ervaren wat het is. Alsof je je leven kwijtraakt. Sommige mensen moeten je niet meer. Ze zeggen gekke dingen over je. Ze weten dingen te bedenken die ik zelf nog nooit geweten heb dat ik het gedaan heb. Zulke rare dingen worden er verteld. Maar ja, het zij zo. Mensen zoeken je af te branden. Liefst houden ze de grond in stoppen, hou je je mond. Maar dat heb je altijd... Profeten die zijn er om gedood te worden in de Bijbel. Wie van de profeten hebben jullie niet vermoord, zegt Yeshua. Zelfs achter het altaar van de tabernakel haalden ze: wie was het ook weer Sachria weg of zo. Ik heb er maar bijgezet: ieder die zijn levenswijze. Ik denk, hey, laat ik het zo eens neerzetten. Ieder die zijn levenswijze zal trachten te behouden. Want zo ben ik het gewend. Ik ben eenmaal goddeloos, ik blijf goddeloos. Of ik ben geïffermeerd. Ja, ik ben altijd geïffermeerd gebleven. Dus ik hou de zondag. Of ik ben pinksteren. Ik heb nog de heilige geest ontvangen. Want ik kan niet tongen babbelen. La la la papa. rotata. Weet je wat? Zo gaat het maar. Maar het is onzin. En omdat jij niet staat te leuteren op diezelfde wijze. Dus jij hebt de heilige geest niet. Oh nee. Waaruit blijkt dat we de geest van God hebben. Gewoon uit gehoorzaamheid. God zegt A. En we doen gewoon A. Je die hebt de geest van God. Want dat heb God gezegd. Nee, maar hij doet B. Ja, dat heeft de dominee gezegd van de... Oh. Echt waar mensen. Het maakt uit wat je doet. Het is een vreugde om dat te doen. Want naarmate dat je het gaat doen, dan ga je geestelijke spierballen krijgen. Dan maakt het niks meer uit wat ze over je zeggen. Ieder die zijn levenswijze zal trachten te behouden... Echt waar, lieve mensen, hij zal het verliezen. Want je kan niet naar Engeland gaan en dan rechts rijden. En rechts om de roundabout. Gaat niet. Als je naar Engeland gaat, ga je links rijden en linksom. En andersom, als een Engelsman hier komt, moet je kijken hoe gauw hij gepakt wordt. Als hij links gaat rijden, is het niet door een tegenleren dan wel door een politieagent? Het koninkrijk van God is het ook zo. We zullen onze levenswijze veranderen. Ieder die zijn levenswijze zal trachten te behouden, hij zal het verliezen. Maar als je bereid bent je levenswijze te verliezen op grond van Torah... Zit hij dan zal je het ontvangen. Maar dat is dan de levenswijze van het Koninkrijk van God. En daarom herkennen we elkaar ook. Want nu zeggen we, hé, hey, hij zegt dit, hij zegt dat. Gert, dat kan hij alleen maar uit de Torah geleerd hebben. Dat is echt een broer. Zeg hij, amen of zijn getuigenis. Daarom zitten we ook allemaal bij elkaar... Hoewel we elkaar nooit gekend hebben vroeger. Vers 34. Jezua zegt. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn. Nou, dat wordt intiem. Vindt u ook niet? Ze staan niet meer op het balkon en niet meer op het dak. Maar ze liggen in bed. De één zal aangenomen en de ander achtergelaten worden. Nou is dat aangenomen en achtergelaten, vind ik niet een correcte vertaling. En weet u hoe het er echt staat? Er staat gewoon bij zich opnemen en wegzenden. En waarom ze het zo vertalen, ik weet het niet. Maar de een zal bij zich opnemen en de ander die zal die wegzenden. Dat is een daad die gedaan wordt. wat dat is de ervaring van degene die opgenomen worden of die weggezonden worden. Maar wat tussen haakjes staat... zo staat het gewoon in het grondwoord. Nou, niet alleen twee in een bed... maar ook twee vrouwen... die samen bezig zijn met het malen... de ene vrouw zal aangenomen... oftewel... bij zich opnemen... en de andere zal weggezonden worden. Ja, het is eigenlijk precies hetzelfde. Hij vertelt hetzelfde, nog een keer. Hij zegt, twee... zullen er op een land zijn. Eén zal aangenomen... En de ander zal achtergelaten worden. Twee op het wand. De een wordt bij hem opgenomen. En de andere die wordt weggezonden. Dit is echt oordeel ter plekke. Het is de Heer die komt in die grote flits. Of je wil je verstoppen. Of je zegt: Hem heb ik verwacht. Die wordt tot hem genomen. Nou staat hier in vers 37. Zij antwoorden en zeiden tot hem: Waar, heren? Ja, waar hebben we het nou over? Waar, heren? Wat je vervelend is in vers 37, maar dat waar, heren, komt uit vers 23. Waar, heren, zeggen de discipelen tegen Yeshua. En dan zegt Yeshua, hij zegt tot hen, waar het lichaam is, daar zullen ook de aasgieren zich verzamelen. Een denketje hoor. Hij wil wat gaan bewijzen. Hij zegt, waar het lichaam is, daar zullen ook de aasgieren zich verzamelen. Enge beesten vindt hij ook niet. Ah, schieren, alleen het woord al. Nee. Hun vraag is verbonden aan... Waar is het lichaam? Dat hadden ze gezegd. Waar is het lichaam? Zeggen ze tegen Jezus. Dat staat in vers 23. Hoe staat het daar? En men zal tot u zeggen... Zie, daar is het. Zie, hier is het. En Jezus zegt... Ga er niet heen, loop het niet na. En dan zeggen de discipelen... Waar is het, heer? Waar? Nou, op de plek van de dood verzamelen zich aasgieren. Daar werd over gesproken, aasgieren. Waar en wanneer de zoon dus mensen zal komen, is niet te zeggen. Maar dat hij komt, dat is zeker. Amen? Zover gaan we mee, hè? Even zichtbaar had hij gezegd, als de bliksem zal hij verschijnen. Even duidelijk zal hij. Aanwezig zijn, zoals rondcirkelende aaschieren de plek aanwijzen waar ze de aanwezigheid van een lijk weten. Die aaschieren is puur om te laten zien. Als we daar aaschieren zien cirkelen, dan kan je echt tegen je maat zeggen: hé, hey, daar ligt een lijk. Wat dat doen aaschieren. Dus zo zeker als aaschieren rondcirkelen, dan is daar ook een lijk, zegt hij. Zo is het ook met het woord van de Heer en met de gebeurtenis als die komt. Twijfel er niet aan. Zo zeker is het hoofdstuk 18 vers 1 hij gaat verder want Yeshua die doet niet anders als gelijkenissen vertellen en u weet wat het is hè? een gelijkenis een gelijkenis is niet zoals het is maar een gelijkenis is een verhaal met een clue en die moet ergens op wijzen Yeshua doet niets anders als gelijkenissen. En bij dat Joodse volk is dat een bekende zaak. Die kende de methode van onderwijzen door gelijkenissen. Dus Yeshua is zo Joods als hij maar Joods kan wezen. En hij heeft dezelfde manier van onderwijzen. Met doordenkertjes. Yeshua, hij sprak een gelijkenis. Tot hen met het oog daarop... Dus in die gelijkenis is het oog gericht op iets bijzonders. Dat ze altijd moesten bidden en niet verslappen. Nu vertelt hij dus de clue van de gelijkenis vooraf. Maar meestal zit de clue van de gelijkenis achterop. Hier zegt hij het vooraf. We moeten dus altijd bidden en niet verslappen. Dan gaat hij de gelijkenis vertellen. Waar die clue uit moet komen. Hij zei, er was een, in een stad was er een rechter, die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. Nou, dat, dat vind ik dan niet lekker. Vindt hij ook niet? Maar het is maar een gelijkenis, hè? Het wil helemaal niet zeggen dat er zulke rechters in Israël zijn, hè? Want er kon helemaal geen rechter wezen, natuurlijk. Het is een gelijkenis. Nogthans, ook rechters zijn mensen, dus we begrijpen dat er rechters kunnen zijn die zeggen, God, ja, wat is God... Er was een rechter die zich om God niet bekommerde. Dat is een probleem. En die zich aan geen mens storde. Maar hij was rechter. En er was een weduwe in die stad. die telkens tot die rechter kwam en zei: Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En die man in God interesseert maar niet. Die houdt ook helemaal niet. Ik heb even geen tijd. Dus misschien is hij van zijn tuin bezig. En elke dag komt die vrouw terug. Verschaf me recht, zegt ze: Je bent rechter. En elke dag komt die vrouw terug. Nou, vrouwen kunnen volhardend zijn, hè? Ik weet niet of je er ervaring mee hebt. Prijs de Heer tot ze volhardend zijn. Want die kerels, die hebben die vrouwen nodig. Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En ze weet zeker, na het Torah gesproken, dat ze recht heeft. Zij gaat naar die rechter. Maar hij, ja, doet het een hele tijd maar niet. Een tijd lang wilden die rechter niet... Maar daarna sprak hij bij zichzelf... ook al bekommer ik mij nou helemaal niet om God... en al stor ik me nou aan geen mens... die vrouw die blijft maar komen. En elke dag komt ze. En hij denkt, dan krijg ik een klap voor mijn kop. Dus hij had een heel ander argument... waardoor hij dacht... ja, misschien kan ik maar beter... eens een keertje in mijn rechterstoel gaan zitten. Hij hoort maar. Toch zal ik... ...omdat deze weduwe het me moeilijk maakt... ...haar recht verschaffen. He he. He he. Anders komt ze mij tenslotte nog in het gezicht. Oh, zie je dat? Anders komt ze me dadelijk in mijn gezicht slaan. Ik denk niet dat het prettig is... ...als je door een vrouw in je gezicht geslagen wordt. En hij was daar toch wel bang voor... ...want een man met zoveel eer... ...omdat deze weduwe het me moeilijk maakt... Ga ik haar recht verschaffen? Anders komt ze me nog in mijn gezicht slaan. Nou, dat is de gelijkenis. Daar moeten we wat van leren. Yeshua die zei, nadat hij dat verteld had... Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen? Ja, nou komt de gelijkenis. Het doel waar Yeshua het aan u wil vertellen. Wat deed die vrouw ook weer? Elke dag kwam ze naar die rechter toe... Doe me recht. Als wij naar vader gaan, op grond waarvan denken wij dat wij rechten hebben? Dat staat zo in de Torah. Heb ik er recht op? Echt niet waar, het recht is aan de kant van Jezhua. Maar het evangelie is dat we Jezua hebben mogen aanvaarden, in hem deel hebben gekregen aan Israël en deel gekregen hebben aan de verbonden van Israël. En op grond daarvan kunnen we op grond van Torah zeggen vader... Wilt u mij dat recht ook geven? Serieuze zaak. O oh, vader doe mij toch recht. Want nou, dat recht van vader verkrijgen wij door geloof. Wij geloven door het geloof in Yeshua. En in zijn opstanding uit de dood. Na drie dagen tot ook wij zullen opgewekt worden uit de dood. Oh ja weet je dat? Ja dat weet ik. Want zo zegt God het in zijn evangelie. En zo geloof ik het. En een ander zal zeggen, nou, daar geloof ik helemaal niks van, dat moet je ook maar geloven. Ja, natuurlijk, op grond van het woord van God. Dus wij zijn door het geloof wel bezitters. En op grond dat we zaken bezitten die God gezegd heeft, kunnen we ook zeggen, vader, wilt u uw woord gestand doen? Met alle respect. Alleen die rechter die hier natuurlijk bezig was, ja, die werd die vrouw zat. Maar Yeshua die zegt, heel duidelijk... Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen? U en mij? We zijn zijn uitverkorenen, hè? Durft u aan me te zeggen? In Christus zijn wij uitverkorenen van God geworden. Zonen en dochters van God. Mede erfgenamen aan alles wat onze Heer Yeshua is geschonken door zijn vader. Zal God zijn uitverkorenen geen recht verschaffen? Die dag en nacht tot hem roepen... en laat hij ze wachten... Zoals die kwaaie rechter doet. Ik zeg u, wie zegt dat? Yeshua zegt dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch als de zoon dus mensen komt, zal hij, Yeshua, dan nog het geloof vinden op aarde? Zal hij wel het geloof vinden op aarde? Wat is ook weer het geloof. Het geloof nu is... De zekerheid van de dingen die we hopen en het bewijs van zaken die we niet zien. We zien het ook niet. Dat zegt hij dadelijk ook nog. Wij weten door het woord van God dat het zo is. Want hij heeft het gezegd. Hoewel we het niet zien en zelfs niet eens zien voordat we sterven. Maar wat we zien, dat zien we in onze geest. We hebben de woorden van God geloofd. Het is een verbondsbelofte die God geeft. En wij vertrouwen erop, zelfs door de dood heen. Zal hij dan nog wel het geloof op aarde vinden? Als je geloof hebt, dan zul je dat laten zien door de dingen die je doet. Hij zegt, zal ik nog wel het geloof op aarde vinden? Nou, het geloof kwam openbaar in de handelwijze van Yeshua. En als wij navolgers zijn van Yeshua, dan zullen we met hem navolgen en dezelfde wijze handelen. Amen? Hij Zoals hij het geloofd heeft. En zo heeft hij ook gewandeld als een rechtvaardige. Yeshua, hij sprak ook met het oog op sommigen, luister goed, die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren. En al de anderen verachten. Hij sprak dus die gelijkenis ook met het oog op sommigen die dachten tot ze zelf, zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren. Wie van ons is de rechtvaardig? Amen. Helemaal niemand. Wij zijn rechtvaardig verklaard. Dat is wat anders. Maar er is niemand rechtvaardig, zegt Paulus. Niet één. Je mond is wel een open graf. Dat is hard. Maar het is heel nadrukkelijk. Niemand is rechtvaardig. Ook niet. Maar de rechtvaardigheid wordt ons toegerekend. De Heer die verklaart ons rechtvaardig op het moment dat we Jezus aanvaarden en in zijn wegen wandelen. Dan zijn we voor Gods aangezicht rechtvaardigen. Het is puur genade. Dus hij sprak ook van mensen die zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren. En dat is fout. Niemand is rechtvaardig. Wij zijn rechtvaardig verklaard. En daarom weten we dat we tot een rechtvaardigen behoren. Want zelfs de rechtvaardige David was natuurlijk niet helemaal rechtvaardig. Die was ook niet echt koosje. We gaan natuurlijk zijn zonden niet allemaal vertellen. Want dat doen we veel te graag. En ook Salomo. Nou, die had wijsheid, die had inzicht. Wat had Salomo niet? Maar ook duizend vrouwen. Maar we kunnen niet op onszelf vertrouwen tot we met onze rechtvaardigheid... De Heer tegemoet kunnen gaan. Dat gaat echt niet. We zijn rechtvaardig verklaard. En daardoor weten we dat we in de geestelijke wereld witte klederen dragen. Schitterend. Witte klederen voor het aangezicht van God. Hij ziet geen vlek en geen rimpel. Dat is ook de reden waarom we op grote verzoendag bij elkaar komen. Helemaal in het wit gekleed. En tot we daarin onze zonden- en schuldbeleidenissen doen. Maar we zijn in het wit gekleed om te getuigen dat we wel bekleed zijn met de klederen van gerechtigheid. De Heer die ziet onze witte klederen van reinheid van Christus. Lucas 18 vers 10. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. En de een was een Farizeeër En de andere was een tollenaar. Een belastingambtenaar. Die Farizeeër die stond en bad dit bij zichzelf oh god ik dank u dat ik niet zo ben als al die andere mensen, de rovers en de onrechtvaardigen, de echtbrekers en zoals die tollenaar, daar zegt hij dat is toch rampzalig. daar gaat ook Yeshua tegen keer. want er waren natuurlijk ook goede en rechtvaardige fariseers en sadduceërs. maar er waren er heel wat die de touwtjes op een verkeerde manier aantrokken Oh mijn god, ik dank u dat ik niet ben zoals die anderen, die rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers of deze tollenaar. Ik vast twee keer per week, zegt hij. Wie van ons vastte twee keer per week, 24 uur? Helemaal niemand. Maar dat was toch wel iets, dat vasten. Dat doet hij voor god. Ik eet niet, ik drink niet, doe ik twee keer in de week. Twee dagen van de zeven hongerlijnen. Zo, dat is heftig. En de tweede, ik geef tiende van al mijn inkomsten. Fantastisch! Want zo staat in Torah. En hij deed het precies. Maar ze eerden zichzelf daarmee... tot hij zelfs de dille en de munt... het kruid gaat die zitten piemelen... om dan... zelfs dat een beetje... maar houd alsjeblieft op, daar gaat het niet over. Ze maakten van alles rare dingen. Nochtans, het is goed... de tiende te geven... Van al je inkomsten, want dat is voor het huis van de Heer, zodat de priesters kunnen functioneren, dat het huis functioneert. Geen probleem. Maar hier wordt het een beetje negatief afgespiegeld, omdat die Phariseeën op zichzelf zag en zijn eigen gerechtigheid. Nou, die tollen naar broeder en zuster, die stond van verre en die wilde zelfs zijn ogen niet omhoog richten. Maar hij sloeg zich op de borst en zei: O oh God, wees mijn en genadig. Amen. Dat klinkt een beetje gereformeerd, maar het is niet gereformeerd, het is gewoon bij ons. Wij doen precies hetzelfde. We komen regelmatig voor God, dan zien we het eigenlijk helemaal niet zitten met onszelf. Oh mijn god. En dan beleid je het. En dan ben je blij dat je daarna kan zeggen, wat ben ik toch gelukkig dat u gaarne vergeeft. En dan ga je weer opstaan en zeg, nou dat doe ik niet meer. Of zo doe ik het ook niet meer. Elke keer ben je bezig om je weg verder te sturen in de weg van God. Dus er is een uitspraak in de catechismus: Waar uitkent gij uw ellende? Kent u hem nog? Wij swingen eens op. Wie kent hij nog? Uit de wet Gods. Uit de wet Gods. Dus waar uitkent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Dus we moeten al de wet van God gaan leren verstaan, dat je zegt, maar jonge, jongen, jongen, wat ben ik? Wat heb ik een hoop ellende eigenlijk? Ik ben helemaal niet rechtvaardig. Kan ik eigenlijk wel gered worden? Nee. Die wet is alleen maar om aan te geven wat je ellende is, wat je, je situatie is. Die wet is niet gegeven om je te redden. Maar om te laten zien wat de fout is. En hoe je eigenlijk zou moeten wandelen. Want de wet is goed. De Torah is goed. He, het lofpsalm 119. En dat heeft die tollenaar door. Hij zegt, God wees mij zondaar genadig. En Yeshua zegt dan, deze tollenaar. Deze keerde in tegenstelling met die fariseeën. Gerechtvaardigd naar huis terug. Haha, daar heb je het woord. Niet rechtvaardig maar hij is gerechtvaardigd dat is hem geschonken omdat hij zijn zonde beleed en vroeg heeft God gezegd, je bent gerechtvaardigd zondig niet weer dat zei hij in de tijd zelfs tegen een hoer ik denk, hallo, hallo, kan dat zomaar? ja, inderdaad hij zegt zelfs dat hoeren en tollenaars die zullen ons voorgaan in het koninkrijk van God maar voor ons geldt exact hetzelfde hij ging gerechtvaardig naar huis rechtvaardig verklaard betekent dat want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En dat deed hij toch aan haar. Heer, ik ben een zondaar, vergeef me toch. Amen. Zo zegt de heer, sta op, ga je weg. Zij brachten, broeder en zuster, hun kinderen bij hem. Opdat Yeshua die kinderen zou aanraken. Aanraken, handoplegging, is een overdracht. En daar worden woorden bij uitgesproken. Schitterend, hè? Daarvoor is handoplegging. Ze brachten hun kinderen op dat hij zou aanraken. En toen de discipelen zagen, bestraften ze hen. Ze: hé, hé, hé, wacht eens eventjes, het is wel Yeshua. Uh, uh, gas opzij? Nee. Yeshua riep ze tot zich. En zeiden, laat de kinderen tot mij komen. Verhindert ze niet, want voor zodanig is het koninkrijk gods. Hé, hey, waar ging het over? Het koninkrijk van God. Het is zelfs voor die kinderen weggelegd om in dat koninkrijk van God te leven. En daartoe zegenen we ze, leggen we ze de hand op. Spreken we uit dat ze mogen worden als Abraham, Isaac en Jacob. Sarah, Lea en Rebecca. Begrijp u? Dat is een verlangen wat we bidden voor Gods aangezicht. En waarvan de kinderen weten hun leven lang, we zijn gezegend op elke Sabbat. Dat we gelijk zouden worden als Abraham, Isaac en Jacob en als Sarah, Lea en Rebecca. Nou, verhindert ze niet, want voor die kinderen is wel het koninkrijk van God. wee die deze kinderen op een dwaalpad leidt. Dat is pas een ramp. Nou zegt Yeshua, voorwaar zegt hij. Dat betekent amen, een extra mate van. Voorwaar, ik zeg u, het koninkrijk God niet ontvangt als een kind. Hij zal het voor zeker niet binnengaan. En zo eenvoudig is het voor u en mij. Aanvaard wat de Heer heeft gesproken tot aan het offer toe... Waaruit we weten dat onze zonden worden weggedaan door het bloed van Yeshua. En tot we overgegaan zijn van het koninkrijk van de wereld naar het koninkrijk van God. Wij zijn inwoners in het koninkrijk van God. Dan zegt Yeshua nog een keer. Een hooggeplaatste man. ken nagaan dat je in anderhalf hoofdstuk. Wat je allemaal niet leest als je Lucas gaat lezen. Je moet je verheugen in dat lezen van het evangelie. Een hooggeplaatst man die vroeg aan Yeshua: Goede meester, wat moet ik doen? Om het eeuwig leven te werven. Een hooggeplaatste man. Wat moet ik doen? Hé, hey, wat is doen ook alweer? Swa. Hoor, Israël. Dat betekent, je moet het wel doen. Horen, dat is luisteren. En luisteren betekent doen. Dus je zou het er zo achter kunnen zetten: Goede meester, wat moet ik doen? Om het eeuwig leven te werven. Nou, dat was niet moeilijk. Yeshua die zegt: Wat noem je mij goed? Niemand is goed, God alleen. En dan geeft hij het antwoord: Gij kent de geboden. Heer, wat moet ik doen? had hij gezegd: Om het eeuwig leven te beërven. Nou, zei hij, je kent toch de geboden? Hoe vindt u zo'n antwoord geven aan je geïnformeerde, je pinkster en je charismatische broeders en zusters? Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Nou moet je doen wat Jeshua zegt. Hou je aan de geboden. Nou je bent ook wet die zegt. Die geboden zijn weggedaan. Heel de wet is weggedaan. We zijn nieuw. We hebben het in ons hart. Ziet u de leugen die erin zit? Maar Jeshua die zegt het. je kent toch de geboden? Niet echt breken. Niet doodslaan. Niet stelen. Geen vals getuigenis. Eer je vader en je moeder. Dit zijn dus behorende tot de laatste zes. Van de tien geboden. Maar als je... Mij lief hebt, zegt de Heer, dan zal je ook je naaste lief hebben. En Yeshua zegt uit de zes geboden van je naaste lief hebben. Als je die echt lief hebt, dan heb je dus ook door tot je God lief hebt. Anders doe je dat andere niet. Vind je het niet leuk die die verbindenis die aan elkaar zit? Dus zodra we stoppen met stelen, doodslaan en al die dingen meer, eer je vader en moeder, eigenlijk getuig je dan ook tot die andere vier geboden erbij horen. Je hebt gewoon een verbondsrelatie met God. Houd je aan de geboden. En hij zeide die hooggeplaatste man, die rijke man. Dat alles heb ik van jongs af in acht genomen. Dat is niet een antwoord dat wij gewend zijn om te geven. Ah, oh, ik heb mijn hele leven al gedaan. En ik denk dat die jongen serieus is. Die is grootgebracht in zijn traditie. Ik heb mijn hele leven al gedaan. Toen Yeshua dat hoorde, zeide hij tot hem... Nog één ding komt gij tekort. Verkoop nou maar alles wat je bezit. Verdeel het onder de armen. Hij bedoelt niet dat hij het onder zijn eigen armen moet verdelen. Weet je wat? Want dat doen de meesten. Hebben, hebben, houden voor jou. Je hebt het zelf verdiend. Dus smeer het niet onder je eigen armen. Dat is even de. Doe het goed, snap. Verdeel het onder de armen. Je zal een schat hebben in de hemel. Kom hier en volg mij. Daar gaat het om. Maar toen die jonge man dat hoorde... die hoogverheven man... werd hij diep bedroefd... want hij was zeer rijk. Yeshua die zag hem aan. Kun je het voorstellen? Tot die man tot de ontdekking komt... wat hij af moet leggen... en tot Yeshua naar hem kijkt... want hij heeft een gesprek met die man. En die kijkt hem gewoon aan en die zegt wat hij doen moet en hij ziet de verwarring in die schatrijke man hij zegt hoe moeilijk kunnen zij die geld hebben in het koninkrijk gods ingaan en hij kijkt die man in zijn ogen hoe moeilijk kan een rijk in dat koninkrijk van god want dat wilde hij wat moet ik doen om behouden te worden om in het koninkrijk te komen hij zegt hoe moeilijk is het voor jou rijke jongen om daarin te komen en hij kijkt hem aan ik legde de nadruk op, want een gesprek met Yeshua vergeet je nooit meer. Eigenlijk zouden wij in de geest moeten lezen van de woorden van Yeshua... en ons moeten beseffen dat hij ons aankijkt. Persoonlijk. Ik denk dat het veel heftiger wordt wat je dan gaat lezen. Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald... dan dat die rijke het koninkrijk van God binnen gaat. Hij zei niet dat het onmogelijk is hoor. Maar ik denk dat die rijke jongeling zijn oren... Tuiten. Het is gemakkelijker dat die kameel door het oog van een naald gaat, zegt hij, dan de rijke het koninkrijk van God binnengaat. En die dit hoorden, zeiden tot Yeshua, want hij spreekt wel tot die ene man, maar er staan er een hele straal omheen. En die beseffen allemaal wat die rijke man meemaakt. Maar wie kan dan behouden worden? wat een evangelie van het koninkrijk van God wat Yeshua predikt wie kan dan nog behouden worden nou zegt hij wat bij mensen nou onmogelijk is dat is mogelijk bij God dat is een kameel door een oog van een naald duwen echt waar ik heb er een gevonden maar kijk hier. de oog van een naald is een klein poortje in de stadsmuren daar kan je zelf als je rommel aflegt doorheen en zo naar binnen toe en daar proppen ze een oh dit is een dromedaris geen kameel, maar ik heb geen ander kunnen vinden. Houd die andere bult liggen aan. Oh, aan de andere kant. <lacht> Zie je dat? Deze kameel die raakt een bult kwijt om er toch doorheen te komen. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dat is een kameel door het oog van een naald duwen. Moet je kijken hoe hij naar boven kijkt. Hoe zijn bekje bekkie wat hij trekt. Maar hij is wel door. He? Hoe moeilijk is het niet... Om door een oog van een naald te gaan. Maar hij is erdoor. door. Dus het is niet bedoeld om tegen die rijke man te zeggen dat het onmogelijk is. Maar hoe moeilijk het voor hem is met al zijn poen. Om het af te leggen en dan door die enge poort te gaan. Nou lieve mensen, hier kan ik echt naar blijven kijken. Zo'n kameel door het gat naar binnen toe. Petrus die zegt. Want die luistert natuurlijk, Petrus. Want het zijn discipelen, leerlingen... Want hij weet, als er een gelijkenis verteld wordt, hij moet er wat van leren. Nou, zegt Petrus, zie, wij hebben het onze prijs gegeven. Wij zijn nu gevolgd. Hij denkt, gelukkig, wij zijn die kameel die er doorheen zijn. Nou, zegt Yeshua, voorwaar ik zeg u, Petrus, er is niemand die huis of vrouw of broeders of ouders, kinderen heeft prijs gegeven om het koninkrijk gods. Of... Hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd, broeder en zuster, en in de toekomende eeuw, het eeuwige leven. Gezien waartoe het is? We hebben een gelijkenis moeten horen hoe moeilijk het was voor die kameel om met die bulten, hè, wat hij meezelt, door de poortjes te komen. Hij zei, maar als wij onze huis, onze vrouw, onze broers en ouders gaan verliezen om getrouwd te zijn op de weg van God... hij zal in dit leven en in het toekomende leven... rijkelijk vergoed worden. Dus je kan kiezen. Dus hebben we moeite met onze echtgenoten... om welke reden dan ook, omdat je keuzes voor God maakt... blijf liefdevol. Maar ga getrouw je weg. Ze zullen aan je zien tot je serieus bent. En er is een mogelijkheid om dan door te gaan... Dat je ook nog in een leven verder kunt gaan wat goed is. Maar weet dat je vele malen meer ontvangt in deze tijd en in de toekomstige eeuw het eeuwige leven. We krijgen het laatste stukje. Yeshua nam de twaalf ter terzijde. zijde en sprak tot hen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Op is Alia. Aliyah maken dat is opgaan naar Jeruzalem. Al wat door de profeten geschreven is... Zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Hier snappen de discipelen nog helemaal niks van. Maar alles wat door profeten verkondigd is over zijn lijden, zijn sterven, zijn dood, zijn opstanding. Alles zegt hij zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij, de Zoon des Mensen, zal overgeleverd worden aan de Heidenen, aan de Volkeren, Hoewel wel door het Sanhedrin overgeleverd aan... Pilatus, zo wordt hij in de hand van heidenen gegeven. En als Pilatus zegt, ja maar ik zie helemaal geen, uh, geen onrecht in die Yeshua uh, van jullie. Hij heeft gezegd, de koning van de Joden. Hij zegt, ben jij de koning van de Joden? Hij zegt, Yeshua, dat zegt u. Hij kon geen kwaad vinden in hem. Maar toch zetten ze hem onder druk op dat ze hem uiteindelijk zouden veroordelen, zweepslagen en de kruis. Hij, Yeshua, zal overgeleverd worden aan de heidenen. Hij gaat bespot en gesmaad en bespield worden. Dat hebben wij ook meegemaakt, met alle respect. Soms in kleine mate, soms in meerdere mate. Omdat we trouw zijn geworden aan Torah. Als volgelingen van Yeshua. Ze zullen Yeshua geestelen en doden. En ten derde dagen zal hij opstaan. Amen. Hij is na de derde dag opgestaan. Ze hebben ooit aan Yeshua gevraagd: Heb je een teken voor ons dat jij bent wie je zegt dat je bent? Nee, ze zal geen ander teken krijgen dan? Jona, drie dagen in de walvis. In het hart van de aarde. En dan wordt hij uitgespuugd. Er is dus één teken geweest wat Jezus ooit gebruikt heeft. En die, die ook vervuld is, want hij is na drie dagen opgestaan. Ze zullen hem geestelijk doden en ten derde dagen opstaan. Dat was een teken wat Jezus zelf zou brengen aan de mensen. Dus omdat hij na drie dagen is opgestaan, heeft hij zelfs dat teken vervuld. Hij is Messia. Maar die discipelen begrepen niets van deze dingen. En dit woord bleef dus duister. En ze wisten niet waarvan hij gesproken werd. Dus ook de discipelen die bij hem waren, snapten niet meer waar hij het nou over had. En het is begrijpelijk. Het moest nog gaan gebeuren waar Jezus het over had. Het geschiedde nu dat hij in de nabijheid van Jericho kwam en er kwam een blinde aan de weg. Hij zat te bedelen en toen deze blinde hoorde dat er een scharen voorbij ging, vroeg hij, wat is dat? En zij vertelden hem, dat is Jezus de Nazareer, die komt voorbij. Oh, zegt hij, want daar had hij van gehoord. En dan moet je opletten wat die blinde man zegt. Heel belangrijk. Die riep en hij zei, Yeshua, zoon van David heb meelij met mij het feit dat hij zegt zoon van David refereert hij aan het profetisch woord dat uit het geslacht van David die verlossen komt dus als hij zegt met zijn blinde ogen Yeshua, zoon van David schitterend toch? hij wordt gewoon ziende omdat hij erkent dat hij de Messias is die komt uit het huis van David waar het hele volk op uitgezien heeft en die vooraan liep, die bestrafte die blinde. Hou je mond op, Jos, zwijg. Maar hij scheelde des te meer. Yeshua, zoon van David, heb meelijden. En dat ging maar door. Yeshua die stond stil, die liet hem bij hem brengen. En toen hij erbij gekomen was, vroeg Yeshua hem: Wat wil je dat ik doen zal? En die blinde zegt nog een keer: Heer, dat ik ziende word. En Yeshua zei tot hem: Word ziende. Je geloof heeft hij behouden. Hij geloofde dat Yeshua, de zoon van David, de Messias was. En van hem kon hij het verwachten. Hij zegt, nou, jou zal geschieden naar je geloof. Je geloof heeft jou behouden. Dat wil niet zeggen dat hij gered is voor de eeuwigheid waar wij altijd aan denken. Nee, die behouden is hij vier te maken met ziende worden. Wij hebben ook Yeshua aanvaard. En wij zijn ook behouden geworden en ziende geworden. We hebben zicht gekregen op Torah... We hebben stappen genomen in geloof omdat God het van ons vraagt we kunnen niet even terug we kunnen alleen nog maar door terstond wordt die man ziende en hij volgde hem, God lovende dus ja die man, dat is de beste leerling van Yeshua geworden en die kon tegen iedereen zeggen, je weet toch ik ben altijd blind geweest en nu zie ik met ons precies hetzelfde wij zijn ook blind geweest en nu zien we Prijs de Heer, broeder en zuster, ik wens u shabbat shalom en mogen u besef krijgen dat het Koninkrijk van God binnen in u is. Daar zijn we mee begonnen. Het Koninkrijk God is binnen in u. Halleluja.